Slam FM, phonevak. Tijd voor een verwarrende phonevak. Want als je belt met een bouwmarkt en vraagt om een staak- verdeeldoos, ben je dan op zoek naar een stekker- of of een stekker- voor deeldoos? Inderdaad, verwarrend. We van bellen. goedemorgen. Ja, goedemorgen met gratis. hallo. Hallo. Zeg ik ben bij de Praktis Ik ben bij de gamma hadden ze hem allemaal niet. En de mening is kapot, dus ik vroeg me af of jullie die verkopen, de stekker- wat voor ding? De stakker van Deeldoos. stakker van Deeldoos. Dan ben ik even door met iemand van de afdeling. Momentje. Ja, maar he? dank u wel. Jo. Ja, ik ben... Goedemorgen met gaten, dus. hallo. Hallo. Zeg, ik ben bij de gamma geweest, ik ben bij de praxis geweest. En daar hadden ze hem niet, dus ik denk wel de even met de formido. Want voor mij is het afgelopen weekend kapot getrokken De stekkerverdeeldoos. Uh, stekkerverdeeldoos, uh, hoe bedoelt u? Zoals ik het zeg. Ja, ik heb wel uh, stekkerverdeeldozen. Maar wat uh, zoekt u dan precies? Een korte. Hij hoeft niet zo lang te zijn. Hij moet zeg maar van nachtkastje naar het bed kunnen. Qua uh, lengte dan, hè? Ja, en... Uh... En hoe we, hoeveel ja. stekkers moeten erin kunnen? Achtje één is meer dan genoeg. Oké. Okay. Op een wilde avond misschien 2. <lacht> ja. Ja, ik uh, ga dan naar het vak toe uh, of daar nog nou, wat zal... Maar normaal gesproken moeten we dat gewoon hebben. Dat is wel raar, hè? Dat ze dat bij de praktische en de gamma dan niet hebben. Ja. Niks te vinden ook niet. In het hele assortiment, dat is niet opgenomen. We zeggen, ja, dan verkopen wij anders niet genoeg. Maar... Dat is toch raar? Ja, een, een, een stekker voor deeldo's. Een voor deeldoos. Is Toch gewoon uh, zo'n zo zo ding waar twee uh, stekkers in kunnen, of drie of vier of meer? Oh, dat, dat is wel een heel kinky-persoon. Nee, het gaat ja. Nou ja, drie of vier is ook goed, maar het gaat er in ieder geval om dat er één of twee in kunnen. Want ik, ik heb dit weekend zeg maar uh, iets te hard uh, meegedaan, iets te on onvoorzichtig bij het uh, hè, en uh, toen trok zo de snoer kapot. Dus vandaar dat ik een nieuwe nodig heb. Maar passen alle modellen erop? Ja, ik denk het okay. wel. Ja, ja. En hier uh, ligt gewoon van alles, dus, uh... Oh, er liggen ook modellen naast? Ja. Oh, dus je kan ook eventueel gewoon nog een nieuwe deel aanschaffen? Ja. Maar... Nee, die hebben we niet, maar... Uh... Oh, ze... oh het is gewoon alleen de, st de stekker? Ja. Oké, okay. en kunnen daar alle modellen op? Dus zowel de Europese als de Amerikaanse als de Japanse? Ja, allemaal. Allemaal, ja. Uh, ik, heb zou, je ik zou zeggen, kom maar even kijken. Maar heb je, we... ik hoor dat je met jezelf ervaring niet meer hebt, uh, <laughs> Nee, ik heb niet met stekkers. Nee, gewoon je doet het op batterijen. Jazeker. zeker. Ja, ja. Want ik doe hem vaak uh, anaal inbrengen, maar dan raak je net iets te hard en dan trek je dat snoer kapot, hè? Ja, dat moet je ook niet doen. Ik gebruik het ook te lang dat die batterijen zijn zo op. Met <laughs> die duurasel kunnen en kunnen er niet tegen optrommelen. Nou, ik zou zeggen kom maar graag hier naartoe, dan uh, kunnen we eens kijken wat we allemaal hebben. Zoek hem samen uit, gezellig. <laughs> De stekker verdeelddoos. Is goed. Dankjewel, hè? Oké. Okay, Slam FM. Phone fuck.